Amber Brandsen met het NOS-journaal. Zuid- en Noord-Korea hebben opnieuw afspraken gemaakt over denuclearisatie. Zo heeft Noord-Korea toegezegd om buitenlandse inspecteurs toe te laten... bij de sluiting van een testlocatie voor raketten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil wel dat ook de Amerikaanse regering meedoet... en haar kernonderzeeërs op grotere afstand van Noord-Korea houdt. De leiders van de Korea spraken ook af dat ze samen een gooi gaan doen... naar de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2032.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 again. 9 is Zonzee Zandvoort en Wolle Zomerhits? C'est <tie> comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir, bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. je sais quoi. nous pas. Qui nous met dans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 Said away those trouble down the drain. Sometimes.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 Sul damanzale di un tramonto, profumano foschi. Lo sai che non è facile trovare le parole, trovare la porta giusta per uscire da un dolore.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 no foski Zon, zee, zandvoort en zomerin.